Jelle Seubring met het NOS journaal In Canada zijn vier tieners om het leven gekomen tijdens het vissen. Dat gebeurde bij een dorp in het noordoosten van Quebec. De tieners hoorden bij een groep die aan de kant stond en werd verrast door het opkomende water. Daarna werden ze meegesleurd door de sterke stroming. De Canadese hulpdiensten vonden de slachtoffers op een zandbank. Een dertigjarige man wordt nog vermist. Zes mensen konden worden gered. De ruim 100 bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam... waar een grote brand woedt, kunnen vannacht niet thuis slapen. De brandweer denkt nog de hele nacht nodig te hebben voor het bluswerk. Bewoners die niet bij familie of vrienden terecht kunnen... overnachten in een hotel. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een Russische aanval... op woongebouwen in de Oekraïnse stad Dnipro. Dat meldt de gouverneur van de regio. Onder de gewonden zijn meerdere kinderen. Ook liggen er nog mensen onder het puin. Bij een auto-ongeluk in Helmond zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens regionale media nadat twee auto's hard waren weggereden bij een stoplicht. Een van die auto's botste bij het volgende stoplicht op een stilstaand taxibusje. De meest inzittenden van de hardrijdende auto zouden minderjarig zijn. De andere auto ging er vandoor. De bestuurder is nog niet gevonden... De politie heeft één persoon aangehouden. Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain gespeeld. De club uit Parijs was al landskampioen, maar verloor de laatste competitiewedstrijd van Clermont. Messi werd tijdens het duel meerdere keren uitgefloten door het publiek. Wat de 35-jarige aanvaller nu gaat doen is niet duidelijk... maar wordt gespeculeerd dat hij voor een Saudische club gaat spelen. Messi is ambassadeur van Saoedi-Arabië. Het weer, vannacht is het helder en droog. Het koelt af naar een graad of acht. Overdag opnieuw veel zon, alleen in het noorden wat wolken. Er wordt 15 graden op de Wadden en 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. De zet ja, ja. van Zoom. And I fall down to man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 Come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 En hier staan we dan. Mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen. Ik drink Paco's om onder prik. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen gaat, mijn ruggen gaan. En ik. Uh, doe nog maar één gele jongen.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 Hey, hey, hey, en waar is dat vleesje met iedereen die hele rustig heeft alle clichés, met en velen, zing met ons mee. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik, mijn bier is doodgeslagen. En ik drink bako's zonder prikken. Waarom ben ik een keer weer bang dat ik iets mis? Dit is teruggegaat remakes hey, hey. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar de ruggegaat remakes Ik wil niet meer weten wie ik ben Ik heb plant van een sigaret In mijn gloednieuwen binnen open en mijn rug. Ik te heb tot de in de Polonese. G, g,